Van der Laan kreeg een luid applaus na zijn oproep. Volgens de organisatie heeft de protestactie zo'n 2500 bezoekers getrokken. Homo-belangenorganisaties wilden met het concert protesteren... tegen het homobeleid van de Russische president Poetin. Bij de manifestatie waren ook veel Amsterdamse wethouders aanwezig. De bestrijding van de brand in het Yosemite Natuurpark in de VS wordt bemoeilijkt door de harde wind. Windstoten tot 80 km per uur wakkeren de vlammen aan, waardoor het vuur zich snel verspreidt. Inmiddels is ruim 500 vierkante kilometer van het Yosemite Park in de As gelegd, een gebied groter dan de Noordoostpolder. Drie dorpen worden door het vuur bedreigd. De brand wordt bestreden door bijna 3000 brandweerlieden, 12 blushelikopters en 6 vliegtuigen Het blussen wordt niet alleen bemoeilijkt door de harde wind, maar ook doordat de brand woedt in onbegaanbaar terrein. In het oosten van Congo zijn tientallen doden gevallen bij gevechten tussen militairen en rebellen. De gevechten begonnen afgelopen woensdag in de buurt van Goma... Een arts die ooggetuige was zegt dat hij 82 doden heeft gezien onder wie 23 militairen. Hun lichamen waren ernstig verminkt. Het is het hoogste dodental sinds de gevechten begonnen. Zaterdag raakten drie VN-militairen gewond bij de gevechten. De VN heeft bij Goma een interventiebrigade gestationeerd die de gewapende groepen in het oosten van de Democratische Republiek Congo moeten aanpakken. Het weer, steeds meer opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot 10 graden, kan er nevel en mist ontstaan. Morgen en dinsdag volop zon, het wordt 22 tot 25 graden. Woensdag en donderdag wat meer bewolking, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. E-matching bestaat 15 jaar en daarom mogen zij deze maand...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 Goedenavond, heel België was er klaar voor. De hockeyers zouden voor het eerst EK-goud gaan winnen. Het liep anders, maar de sfeer was er niet minder om. En c'est sont les c'est nous. La Belgique, la Belgique champion. Olé, olé, olé. In de competitie heeft Feyenoord de lijn naar boven weer te pakken. Aan de hand van Pelle werd Nak verslagen. Nou, Feyenoord heeft de eerste punten binnen. Dankzij Pelle, dankzij Klaasie. En dankzij toch ook wel de teamgeest die het vandaag getoond heeft. Op naar Krasnodar. Adelinde Cornelissen pakte brons bij de EK-dressuur. Dat was niet het hoogst haalbare, maar voor dit moment uitstekend. Het voelde echt super. Hij is zo fijn naar daarbinnen. Hij liep die kuur en het ging op de muziek. en Het ging gewoon lekker en als vanzelf. En, ja. en verder dit uur Pek Zwolle, het succes van Argos en een vooruitblik op de WK Judo. De opluchting in Rotterdam en Utrecht zal groot zijn. Feyenoord en FC Utrecht boekten hun eerste overwinning van het seizoen. Dat deden ze voor eigen publiek. Feyenoord begon aan de middag als hekkensluiter van de eredivisie. Maar dankzij drie doelpunten van Graziano Pelle werd NAC met 3-1 verslagen. En Utrecht rekende af met AZ. 2-0 werd het in de domstad. Trainers Ronald Koeman en Jan Wouters waren er wel aan toe aan zo'n eerste zegen. Ja, hier waren we sowieso aan toe. Uh, zeker gezien uh, de afgelopen week, hè, dat je een tikje oploopt uh, vorige week. Eén uh, punt uit drie wedstrijden, zonder nou in paniek te raken. Maar... Als je hem weg omhoog wil, dan is een resultaat. Het doet wonderen voor zelfvertrouwen. Ja, natuurlijk. Ja, Lijkt me logisch. Hè. Als, je, als je nul punten uit drie wedstrijden. en dat past niet bij Feyenoord. Dus dan wordt de druk na iedere wedstrijd groter. En... Buiten dat vind ik ook de manier waarop we dat gedaan hebben: met goed voetbal, goed collectief, goed georganiseerd. Ja, dan zet je wel een, een stap in de goede richting. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is uh, hoe je een wedstrijd start. En we hebben vanaf het eerste moment uh, de touwtjes in handen gehad. We hebben een nak onder druk gezet. We hebben heel agressief hebben we een nak bespeeld. En, en dan ben je beter. Nou, dat moment was niet vandaag. Dat was uh, uh, de laatste training. Dat ik dacht, dat komt goed. Uh, uh, waarin we uh, uh, uh, uh, bezig zijn geweest met uh, hoe, hoe we zouden gaan spelen... Ja, en soms zijn, is één spelen en, en een, een klein verschil in, in, in hoe je voetbalt... kunnen, uh, kunnen in één keer op zijn plek vallen. En dat gevoel had ik gisteren. Het is geen garantie uh, dat je een wedstrijd wint of dat het goed gaat. Maar dat gevoel had ik al... Uh... Al op de laatste wedstrijden. Ja, ik verwacht het uh, maximale van mijn elftal. En, en, en, en een speler moet, moet alles doen om, alle, om het maximale eruit. En, en zoals we een uur lang vandaag gespeeld hebben, dat uh, geeft mij ook plezier. Ja, mijn gevoel is dat we nog steeds grote stappen kunnen maken. Uh, um, ik heb niet het gevoel gehad dat er bij ons paniek was. Um, maar ik vond, vond het wel een beetje weer uh, een goed positiespel. Ah, het moet nou ook weer niet Hosanna worden, want uh, uh, ook vandaag uh, waren de fases waarin het uh, uh, minder liep. Dus wat dat betreft. Uh, ja, tuurlijk. Uh, dit geeft vertrouwen. En, uh, ja, en dat zal de komende weken zal verder uitgebouwd moeten worden. Als het minder gaat, uh, je raakt niet in paniek. En als het dan een hele goede wedstrijd is, hoef je ook niet meteen bovenop de banken te staan. En in onze top 5 komen we straks nog uitgebreid terug op de overwinning van Feyenoord. West langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. Alabama, I do love my mom, pa. not the way that I do love you. Well, low, girl, the apple of my eye, girl I never like. Niet te veel denken aan die reclamespot. Gewoon een heerlijk bandje voor feesten en partijen. Edward Sharp en de Magnetic Zero's met Home. Nummer 5. Of wordt het dekenkop? Dekenkop of Grijpel? Dekenkop of Grijpel? Het wordt John Dekenkop, denk ik. Ja, Dekenkop namens Argos Shimano. Verslaat André Grijpel. Op nummer 5 de Argos de Shimano. Voor een Nederlandse ploeg in de Vattenfall Sci Classics in Hamburg. John Degenkolb wint voor André Grijpel. Op nummer 5, de Argo Shimano Wielerploeg. De Nederlandse ploeg is succesvol met vooral twee Duitsers. John Degenkolb won vanmiddag de Vattenfall Sci Classics. En Marcel Kietel was natuurlijk al succesvol in de Tour de France vorige maand. Aan de telefoon hebben we Ivan Spekenbrink, algemeen manager van de ploeg. Ivan, goedenavond. Goedenavond, Dag hier. Deze overwinning van John Dekenkop. kun je zeggen dat hij onverwacht komt? Of hadden jullie er echt op gerekend? Uh, nou, hij komt op gerekend nooit, hè, want het is een World Tour klassieker. Dus ja, dat is uh, op klassieke niveau het hoogste van het hoogste. Uh, en het is een strek deelnemersveld. Maar we weten van de andere kant dat hij, dat hij een man die dit soort koersen kan winnen. Als alles helemaal in de plooi valt. Uh, hij heeft hier naartoe gewerkt, hier en naar Ploué, uh, volgende week. We uh, wisten die goed zou zijn, maar ja, het is topsport om dan zomaar te zeggen dat je gaat winnen. En dat is misschien net een straat te ver. Maar helemaal uit de lucht vallen komt het dus van de andere kant ook niet. Hij klopt, André Krijpel. Het uh, past wat dat betreft perfect in het, uh, in het seizoen dat jullie hebben gehad. Hè? Natuurlijk met die overwinningen van Marcel Kittel in de Tour de France. Ja, <coughs> ja het klopt. Dit seizoen is echt... Uh, ja, we zetten veel melkpalen neer. We zijn altijd wel succesvol geweest. Uh, ook sinds het afgelopen jaar. Alleen, ja, de toerrit stond echt hoog op ons verlanglijstje. Daar wilden we naartoe werken. Uh, en nu boeken we ook onze eerste grote klassieke zeeën. Dus ja, wat dat betreft echt een, uh, een heel bijzonder jaar voor ons. Ja, is het toeval dat uh, het succes komt van de Duitsers in jullie ploeg? Ja, goed, als je kijkt, het zijn denk ik de twee, de twee grootste afmakers bij ons in de ploeg. Uh, dus ja, wat dat betreft is het geen, uh, is het geen toeval. Zij zijn beide echt, echt wereldtop op in, hun, uh, in hun discipline. Ja, en dan is het logisch dat we de, zeg maar, tactisch op de kaart een zaak op hun zetten. Niet altijd, maar uh, ja, in veel disciplines uh, wel. Dus wat dat betreft het geen toeval. Dan winnen jullie met John Degenkolp een uh, World Tour uh, klassieker. Uh, maar in de Vuelta, die uh, dit weekend is begonnen, daar hebben jullie ook goed gepresteerd. Met een naam die de meeste mensen nog niet zullen kennen: Warren Barguil, een Fransman. Ja, ja dus vandaag was de eerste bergrit. Uh, de eerste bergaankomst. En daar finished uh, hij ja, top 20. Maar voor zo'n jonge man, uh, hij wordt gezien als een van de allergrootste talenten van het rondewerk voor de toekomst. Uh, Piep Jong won vorig jaar nog de Tour de la Vannière, zeg maar de Tour de France voor uh, talenten. Ja, en dat hij nu in zijn eerste jaar al zo meereikt tussen die grote jongens. Uh, we weten beide de, hoe hoog het niveau is in, uh, in de Kuelta. Dus dat, uh, dat zijn wel dingen je we van genieten. En, en het is niet alleen waar hè. Vorige maand won een um, andere jong talent, Nikias Arendt, een uh, sprint in, in Noorwegen. Ook een jongen die uh, iets meer dan een half jaar prof is. Ja, dus dat, uh, daar genieten we erg van. Daar werken we hard voor. En mooi om te zien dat die jonge mannen steeds doorbreken. Maar zo'n jongen als Bargil, die in dezelfde groep finisht op als Bauke Mollema... om maar een, een Nederlander te noemen. Uh, is het de bedoeling om met deze jongen een klassement te gaan rijden in Spanje? Nee, dat is nu nog te vroeg. Hij moet zich vooral ontdekken. Uh, hij, hij moet kijken hoe lang hij aan kan haken. En er gaat vast een dag komen dat het... Uh... Ja, dat hij een mindere dag heeft. Maar dat is ook normaal voor zo'n jonge jongen. En daardoor uh, gaat die tijd in het klassement. En komen er misschien ook kansen om eens een keer via een ontsnapping te kijken. En hoe ver het gaat reiken. Maar je moet vooral kijken wat hij kan en wat hij niet kan. En waar op dit moment zijn limieten liggen. En dan uh, vandaar als we verder gaan bouwen. Over klassementen gesproken. Hè? Uh, dit seizoen zijn jullie vooral succesvol geweest met uh, de sprinters. Hoe gaat dat voor komend jaar? Zijn jullie bezig op de markt om te kijken of jullie ook klassementsrenners kunnen aantrekken? Ja, wij kijken natuurlijk altijd. Um, alleen, ja, het is een schaarste goed, hè? hele goede klassementsrenners... die ook nog bij ons op uh, passen. dat is, uh, ja, dat is iets wat, uh, ja, wat schaars is. En wij denken dat we een aantal van de grootste talenten al in huis hebben... met Tom Dumoulin, Barguil, uh, jonge Nederlander Daan Olivier die erbij gaat komen... Uh, en Tobias Ludwigson. Um, dus we gaan zeker met hen bouwen om in de toekomst klassementen te kunnen gaan rijden. We geloven dat een aantal van hen ook echt wel de talent daarvoor heeft. Um, en als we ons nu kunnen versterken, zullen we het doen... Maar, uh, maar in ieder geval zijn we wel blij met de jonge talenten die we hebben voor de toekomst. Ja, en over volgend jaar gesproken. Er is veel over gesproken al. Kittel, blijft hij of blijft hij niet? Wat, wat is nou op dit moment de stand van zaken? Nou, ik heb heel veel vertrouwen in dat hij uh, gaat blijven. We zijn met elkaar in gesprek omdat we het ja, verder willen met elkaar... En ik zie, dat wel, uh, ik zie dat wel goed komen. Als er maar... nieuws is, zullen we het melden. Ja, maar, maar... waarom duurt het zo lang? Want, want aanvankelijk werd natuurlijk door jullie bekendgemaakt van we zijn dicht bij een akkoord. Kittel die toen via zijn management liet weten van nou nee, er is nog helemaal niks aan de hand. Dan gaat het toch alleen maar om geld? Nou, dat, dat valt wel mee. Ik, het was een, een beetje ongelukkig wanneer je gecommuniceerd is. Want door onze ploeg is er niet gecommuniceerd. Maar er zijn allerlei verhalen via internet waar allerlei mensen op gereageerd hebben. Wij hebben eigenlijk zelf als ploeg helemaal, uh, helemaal niets uh, gezegd. Um, nee, we zijn met hem gewoon in gesprek en het gaat natuurlijk over geld, maar eigenlijk ook over hele andere dingen. Over een sprinttrein, over al dat soort zaken. En hoe we ook in de toekomst daar nog verder in kunnen verbeteren. En um, ja, dus er zijn eigenlijk geen complicaties, alleen je wil de dingen goed afspreken met elkaar. Ik zeg, vorig jaar, hè, de Vuelta. Vijf keer een sprintoverwinning voor John Dekenkop. dit jaar er niet bij. Uh, weten we sinds vandaag waarom? <lacht> Ja goed, John reed, ik, ja, niet, reed hij niet de Vuelta, maar reed hij de Giro, waar hij ook op won. Ja, won. En als je de Giro hebt gedaan en de Tour, dan, ja, dan kun je geen Vuelta doen. En ik ben hartstikke blij uh, met het alternatieve programma wat hij nu rijdt. Want een Duitser uh, die wint in Hamburg, dat is natuurlijk prachtig ja, hè, voor hem. Ja, dat telt. Voor ons is een heel belangrijk land. Dus een, een wielerland met heel veel potentie. Maar wel uh, ja, wat, wat, wat ook weer terug moet zeggen maar, naar wat daar allemaal gebeurd is. Ja, en ik hoop echt dat dit daar aan bijdraagt. Ivan, dank je wel. Graag gedaan. Speken brengt de grote baas bij Argo Shimano... een renner van zijn ploeg, Koen de Kort... heeft bij een val in de eindfase van de Vattenfall Cyclassics... zijn linker sleutelbeen gebroken. Na bezoek aan het ziekenhuis werd er gesproken... van een mooi aanhalingstekens openen, nette aanhalingstekens sluiten, breuk. Morgen wordt de Kort verder onderzocht... en zal worden bekeken of een operatie noodzakelijk is. Voor de kort is het de tweede keer dit seizoen dat hij een sleutelbeen breekt. In de ronde van Qatar smakte hij vroeg in het seizoen op zijn rechterschouder... met eveneens een breuk als gevolg. Nummer 4. En wordt het zelfs 5-3 voor Duitsland, een doelpunt van Oscar Deken. En is het afgelopen en uit. Nederland verliest de halve finale van het Europees kampioenschap... in, boom, in het Belgische boom met afgetekende cijfers. 5-3 van Duitsland. En de teleurstelling bij Nederland is natuurlijk groot. Nou, ik vind niet dat wij de Duitsers moeten gaan lijken, maar we kunnen er wel wat van leren. Een minuutje na die gelijk maken van Hertzberger. Opnieuw Jeroen Hertzberger, dit keer uit een veldsituatie. En heeft heeft drie gescoord uit de 3-2-voorsprong voor Nederland. Een potentiële nummer 1 in onze top 5. de Nederlandse hockeyers. Maar er werd weer verloren van de Duitsers. En dus staat de bronzen medaille van de Nederlandse ploeg slechts op plek 4. Engeland werd verslagen. Maar het blijft een troostmedaille, want pod, bondscoach Paul van As hunkert zo naar een prijs. Bonds is een doekje voor het bloeden. Ja, precies zo. Want uh, ja, de teleurstelling van die wedstrijd tegen Duitsland... die heeft nog wel een beetje nageëpt denk ik, in de ploeg. Zeker, dat was een wedstrijd die we wilden winnen. Het was ook een mooi moment geweest om, uh, om over Duitsland nu een keer heen te gaan. En uh, ik had graag hier tegen België natuurlijk de finale gespeeld. Dus dat was een gemiste kans en die deed heel erg pijn. Zeker toen we hier ook stadion binnenkwamen uh, vandaag, die deed ook heel erg pijn. Ik zei, ja jongens, uh, we zullen dat, uh, die, hou die pijn vast, want die kunnen we goed gebruiken... Uh, in de volgende fase die we met elkaar ingaan. En wat we wel goed gedaan hebben is de wedstrijd dan toch uh, keurig netjes winnen. Uh, ik vind dat we altijd de betere van het, van het spel waar, hadden. En uh, dat, dat hebben we professioneel gedaan en daar zijn we toch wel blij mee. Want, uh, uh, maar uh, uh, ja, van het toernooi van de vijf wedstrijden win je de vier. Maar de belangrijkste die we wilden winnen hebben we niet gewonnen. En dat, dat blijft wel hangen, ja. Heb je de ploeg flink moeten oplappen naar die domper? Ja, we zijn wel gelijk bij elkaar gekomen en uh, we hebben wel wat dingen gedaan. En uh, Natuurlijk, je moet dan toch... Uh, energie was heel, heel laag. Uh, dus dat moet je wel gelijk doen. En uh, daarom is het toch wel knap dat je, dat je dan toch hier hockeyend jezelf weer uh, even naar boven... De eerste stap naar boven is al gezet, Tim. Zo moet je het zien. Deze wedstrijd moest wel uit de tenen komen, hè? Ja, dat zag je ook, hè. Uh, bij hun ook trouwens. Uh, ik had ze iets, iets scherper verwacht. Dan ze, uh, maar ja, ze maakten het ons ook niet heel erg moeilijk. Behalve dan die corners die ze gelijk erin deden. Uh, maar hockey in het gezien wist ik, in de rust zei ik ook... Prima gedaan jongens, doe maar rustig. We gaan nu uh, even ons ritme versnellen. En uh, toen gebeurde het ook. Dus dat is wel heel mooi dat, uh, dat we dat uh, voor elkaar kregen. Heeft dit toernooi nog consequenties voor je voorbereiding op de WK? Qua selectie bijvoorbeeld? Uh, nee, nee, nee. nee. Ik heb, deze zomer was al in het teken van, van de WK. Met, met nieuwe jongens, met de, de, nieuwe gezichten. Met, uh, uh, en ik ga uh, uh, met deze groep uh, verder. En de, deze groep gaat ook naar de, de World League, denk ik dan? Ja, de groep die wordt weer uitgebreid natuurlijk tot een man of 22, 22 veldspelers. Zo. Uh, dus de, met Bob de Voogd en uh, Sander de Wijn, die komen er ook uiteraard bij. En uh, uh, uh, nog een paar die, die ook mee in kamp, uh, uh, meededen. Uh, en, maar ik ga zeker uh, trainen richting uh, World Hockey League in, in, in januari. En dat wordt wel een selectie waarbij we... Uh, dat zal niet wezenlijk meer veranderen richting WK. Het EK werd afgelopen week gespeeld in België. In dat land was hockey vroeger een sport in de marge. Maar tegenwoordig kun je spreken van een echte hockey-mania. De nationale ploegen doen het beter en beter. Met als ultieme bewijs het EK in Boom. Daar stond de mannenploeg, geleid door Mark Lammers. voor het eerst in de geschiedenis in de finale. En dat wilden ze weten in Boom. Een reportage van Edwin Cornelissen. Een bijzonder moment vlak voordat de finale wedstrijd tussen België en Duitsland van start gaat. De ploegen staan opgesteld en de speaker maant het publiek tot volledige stilte. Publiek. En dan... België, A cappella zingt de selectie van België het volkslied. Vlamingen en Walen... als één team. Even terug naar eerder op de dag. Want de hockeymania is al vroeg op de dag voelbaar. Hier bijvoorbeeld worden armen... En gezichten beschilderd met. Go Belgium! Go Belgium! En natuurlijk de vlag. Ja, we zijn klaar voor dat België wint. We zijn er allemaal klaar voor. En zo bereidt iedereen zich dus voor op die belangrijke finale. Even verderop, een aantal tafels. En daar zitten dan niet de Red Lions, zoals de hockeymannen worden genoemd, maar de Red Panthers. De dames die gisteren vierde zijn geworden. Even kijken, van wie heb jij om al de handtekening al te pakken? Louise, Nadine, Judith, Lotte en. De andere weet ik niet. Hoe is het met het uh, Belgische hockey gesteld? Want Volgens mij is iedereen wel heel erg enthousiast. Hè? Ja, ja, dat is wel iets speciaals dat we nu in de finale zitten met de heren en uh, de vrouwen in vierde plaats. Ja. Maar allee, ja, voetbal is toch nog een stuk bekender dan hockey. Maar het is een opkomende sport nu dat de, de mannen en de vrouwen het zo goed doen. Hè. Mag ik tussendoor even aan een van de rode Panthers vragen? Uh, hoe is dat, zo'n handtekeningen-sessie voor uh, ja, veel publiek? Ja, dat is ook uh, iets nieuws. Uh... Dat er veel publiek voor de matches komt. En uh, dat is heel leuk. Heel leuk. De dames die kunnen vandaag toekijken hoe de heren het er af gaan brengen. Langzaam maar zeker gaan we naar het moment van de finale toe. Als daar Teun de Nooyer staat te signeren bij de Hall of Fame. Hey, Teun, hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de prestaties van die Belgen? Nou, het geloven in eigen kunnen is duidelijk aanwezig. Dat, dat zie je aan het spel van ze. Zeker ook in de halve finale. En, uh, ja, daar zag je enorm veel, uh, veel snelheid in het spel. Maar ook echt ongelooflijk veel wilskracht om uiteindelijk die wedstrijd gewoon, uh, te winnen. En uh, ja, als ze dat uh, vandaag weer voor elkaar krijgen, dan geef ik ze een goede kans. Alhoewel het in, wel erg lastig is om twee keer in één toernooi uh, van de Duitsers te winnen. Maar ik, uh, ja, het wordt toch wel 50-50. Het gaat wel een echte wedstrijd worden. Even verderop het trainingsveld waar de selectie de warming-up doet. Gade geslagen door uh, ja, de nodige supporters. Deze meneer bijvoorbeeld: de hoed en de sjaal en de kleuren van de Belgische vlag. Online terribiek publiek, fantastisch. Fantastisch. J'ai mijn megafoon in mijn zak. En uh, hoe klinkt dat dan met die megafoon? Ik heb veel chansons. Tous ensemble, tous ensemble, belgium. Et encore? Oui alors. Et qui sont les meilleurs? Évidemment, c'est nous. La Belgique, la Belgique champion. Olé, oh, olé olé. Het is een beetje prétentieux, maar c'est comme ça. En dan komt er het moment dat de selectie zich verplaatst van het trainingsveld naar het volgepropte stadion. En dan dus dat moment van volledige stilte en gezang. Een van de namen in de Belgische ploeg, die we ook kennen vanuit de Nederlandse hoofdklasse, dat is Thomas Briels. Wat heb jij de afgelopen weken eigenlijk beleefd? Ja, deze week was voor ons echt uh, ongelooflijk. Uh, er zijn zoveel uh, mensen naar het stadium gekomen. En, uh, ik denk dat het echt een promotie was voor, uh, voor de hockeysport. En, uh, ik denk vier jaar geleden wist de helft in België nog niet eens wat hockey was. En ik denk dat nu iedereen wel weet uh, wat hockey is. En, uh, we krijgen heel veel positieve reacties van uh, mensen die, uh, die het spel zo mooi vinden. en Die het leuk vinden dat we er uh, 100% voor gaan. En dat het zo snel gaat, het spel. Dus uh, ik denk dat we wel trots mogen zijn uh, dat we uh, de hockeysport op zo'n positieve manier uh, in het licht hebben gezet. En dan de snelle uitbraak met Felix Denayer. De bal tot bij Tom Boon en die scoorde eerste treffer van de Belgen. Vervolgens is er twee keer Duitsland tot toeslaat. Voelt zich de bal zet zich door tegen twee man en dan had hij vrije baan. 2-2-1. En dan het beslissende moment. Hij maakt dat 3-1 voor Duitsland. Is de Echte koude douche voor de Belgen. Maar Klammers, wat overheerst de domper of de vreugde ja, voor de rest van het toernooi? nu nog de domper. Te vers nu, de domper omdat je gewoon denk ik de, van Duitsland had kunnen winnen. Zeker de eerste helft, uh, veel in de aanval geweest, veel kansen gehad. De ja, tweede helft uh, valt Simon Goeia dus, uh, een heel stuk uit. Hij is een van onze beste middenvelders ja Dan wordt het lastig en dan, uh, dan zie je dat Duitsland gewoon een topploeg is. Ja. Maar ja je hebt wel wat neergezet. Dat is de afgelopen week gebleken hier in België. De sfeer, uh, het meeleven van het publiek en ook het spel. Ik denk dat we een goede stap hebben gemaakt. Dat we met meer lef uh, spelen dan voorheen. Ook een paar dingen veranderd hebben in de opstellingen, wat te goed is gekomen voor ons team. Maar dat hoor je ook veel zeggen, inderdaad. Het Lef het zelfvertrouwen waarmee de ploeg speelt. Wat is dan de waarde van deze zilveren medaille? Nou ja, voor ons heel veel, denk ik. Ik denk, ik denk dat het aantoont dat naast de World League die we begonnen hebben, ja, dat er vandaag ook weer dichtbij zaten. En, uh, nou, dat betekent dat dat uh, voor ons zelfvertrouwen weer, weer heel veel moet geven om weer hard te trainen... om al dat soort facetten, details te verbeteren. Het is lekker terugkomen denk ik in de Nederlandse hoofdklasse hè, met de zilveren medaille op zak. Ja, dat is wel grappig, want ik weet nog uh, toen ik vorig jaar terug begon met Oranje en zwart... toen hadden ze net de zilveren medaille op de Spelen gehaald en wij waren toen vijfde geworden. Dus toen moest ik uh, een beetje mijn mond houden en uh, ik ben benieuwd hoe het uh, deze week gaat gaan. Uh, nu dat ik zilver heb en zij brons, misschien ben uh, ik dan wel op de voorste rij zitten met de uh, teamfoto Dat zullen we nog, uh, nog zien. Sport en muziek tot elf uur bij NOS langs de lijn. Hey, girl, is daddy home? me baby, is it good to you? Springsteen was dat met I'm on fire. Nummer 3. Einde voor Feyenoord. Graziano Pelle. Ja, die anders zou je bijna zeggen. Pelle heeft hierover nagedacht. Wat nu als ik een doelpunt maak? Dan moeten wij een eenheid uitstralen. Niet alleen met de elf in het veld. De eerste goal met Pelle, Die maakt een bepaalde beweging. Weet je daar iets van? Was dat een statement? Samen, samen. Ja, wat ik begreep. Uh, stoort uh, Graziano zich niet altijd wat, wat media schrijft. Maar... Pelle. Ze vonden het wel nodig om even te laten zien dat, eh, ondanks eh, teleurstellende uitslagen, dat het eh, Feyenoord nog steeds een groep en een elftal is. En, en dat kun je op deze zien. Een omhelzing met alle spelers, reserves en de staf. Het was het signaal van Graziano Pelle na deel 1 van zijn hat in de Kuip. Ronald Koeman zei al dat Pelle daarmee een signaal af wilde geven. Zelf gaf Pelle uitleg aan Fox Sports. We het aan de media that they speak so much, you know, everybody. We have uh, no problem in the team. We are one uh, big, strong team. I say always that I don't care about the media, but the media, they speak so much. And then uh, I'm happy that everybody goes in one way that we want to win the game with the stadium. I don't want to show nothing to the supporters because they were always with us. Only the media, they speak so much. Het is duidelijk, de media praat te veel over de problemen van Feyenoord. Terwijl het volgens Graziano Pelle een hecht team is. Dat zei hij trouwens alleen tegen Fox Sports. Want alle andere media stond hij niet te woord. Volgens trainer Ronald Koeman had hij een Italiaanse griep. Ik praat erover verder met onze verslaggever Ronald van der Geer. En met een kenner van Italië en Feyenoord, Emiel Schelvis. Heren, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Zeg Ronald, hoe kijk jij naar dat gebaar van Pelle en die andere spelers? Nou, ik wist niet dat hij zich de kritiek zo had aangetrokken. Natuurlijk is er al uh, wekenlang wat kritiek op, uh, op Feyenoord. Er is uh, Het woord crisis gebruikt. Daar is Koeman heel boos over geworden. Ja, nu um, werd er gesuggereerd dat Feyenoord niet een team was. Dat dat een van de redenen was waardoor het allemaal wat minder marcheerde. Nou, ja, dat signaal wilde hij afgeven. En Ik denk dat uh, Feyenoord daar niet slechter van geworden is. Het is een, uh, het is een mooi signaal. en Alles wat hij met, met dit soort gebaren doet, wordt met applaus begroet. Dus ik, ik kan het alleen maar toejuichen. Emiel, uh, jij vanuit jouw kijk op... Uh, maar ja, Italiaanse voetballers en op Feyenoord. Eh, vond jij het een overtuigend signaal? Ja, ik word er een beetje moe van, hoor. Om, de, om je de waarheid te zeggen. Die statements naar de media toe. Ik bedoel, uh, het lijkt me niet, niet meer dan normaal... dat de lat bij Feyenoord omhoog is gegaan dat er een buitengewoon teleurstellende seizoensstart is geweest... dat wij met z'n allen kijken in naam van het publiek naar de oorzaken daarvoor... en dat daar een aantal uh, signalen bij uh, verschillende media zijn binnengekomen... waaruit blijkt dat het allemaal niet zo soepel marcheert. Ja, dat, dat, dat kan dan tot uiting komen in de media... en dat je daar dan als een volwassen man uh, denkt uh, zo'n statement over te moeten afgeven... vindt het een beetje kinderachtig. Goed, oké. Okay, maar dan heb je het over het niet te woord staan van de andere media... maar met name dat samenvieren, hè, dat, dat al die spelers erbij betrekken... de reserve. Vanaf de bank laten komen in de richting van de bank lopen van Koeman en dan daar een kringetje maken: dat statement. Wat vind je daarvan? Ja, dat vind ik ook erg leuk net als Ronald. Ja, laat ze lekker. Ja, nou, er is al wat spanning van ze af zijn gekomen naar inderdaad een ongelooflijk uh, slechte start. Uh, uh, waarbij nogmaals gezegd, Feyenoord dit seizoen gewoon een rol van betekenis moet kunnen spelen. Het is geen kwestie van de begrotingen naast elkaar leggen, zoals Martin van Gel doet. Het is een kwestie van Feyenoord heeft de boel bij elkaar weten te houden. Heeft nog wat verfrissing uh, uh, op het laatste moment weliswaar. Dat hadden ze al iets eerder moeten doen. Maar goed, die is wel gekomen. Armon Teros, dat betekent ook weer wat concurrentie voorin. Nou, kijk naar de rest van de eredivisie. Het is middelmatig dan het vliegt alle kanten op. Dus is het volkomen normaal dat wij van de media vinden... dat Feyenoord absoluut een rol van betekenis in de competitie moet spelen. Nou ja, als zij nu uh, het lek boven uh, uh, hebben... in de zin van dat het allemaal weer koek en ei is... en dat uh, ze heel graag het publiek willen laten weten... Dat, uh, ja, dat ze weer bij elkaar horen en dat ze weer een goede lijn ingaan. Nogmaals, indachtig te worden van Ronald. Prachtig gebaar. Ronald, de opluchting zal wel heel groot zijn geweest, hè? Nou, dat is een, een, een statement natuurlijk. Um, er, er zat ontzettend veel druk op dit duel. En wat dat betreft kun je NAC wel uitnodigen als je een feestje te vieren hebt. Of uh, als, als, als er een overwinning noodzakelijk is. Want uh, de overwinning van Feyenoord uh, is, is goed. Ik vond zelfs dat ze in de, in de eerste helft uh, zeer aardig speelden. Maar we moeten dat wel in het juiste perspectief zien. Um, volgens mij heb ik vanmiddag op de radio gezegd dat Koudelje uh, wat gele shirtjes heeft uitgereikt. En gezegd, jongens, ga maar lekker ballen. Dat ja, was, dat maakt eigenlijk... Hè? Ja, ja het bleek Jan Krokett te zijn, of weet ik veel. Nee, andersom hè. Jij ja, zei Jan het bleek Kees te zijn. Ja, ja nou goed. Je komt allerlei, er niet zo vaak, toch? Nee, precies. Allerlei frituurverwarringen. Maar waar het wel om gaat, is dat je, dat je dit wel in het juiste perspectief moet zien. Ja, er gaat ook een beetje ruimte tussen de linies weg, Ronald. Ja, ik, ja wil, ik, ik... Wil donder, ik wil donderdag wel een klein vervolg zien. En Roda wordt ook al een ander vaaltje. Maar in ieder geval, fijn heeft dwingend behoefte aan een ander gezicht. Aan een gezicht dat past bij de status die ze de afgelopen twee seizoenen hebben opgebouwd. En komt niet aan met verhalen van dat dat maximaal is. Want het is qua rek. Eh, want spelers worden in principe, als ze ouder worden. En zeker als ze nog jong zijn. Worden ze beter. Dus dat moeten we echt gaan zien de komende maanden. Ze geeft nee, vandaag denk, ook niet dat, aan, even heren. Hoe belangrijk Pellen is geweest voor Feyenoord? Ja, nou, maar die is maar dat altijd is die belangrijk. Dat is die vandaag weer geweest, natuurlijk. Het is staat de enige persoonlijkheid einde... die ze hebben, Gio. Dus natuurlijk is die belangrijk. Ze, ja, Roland, nee, nee, nee, nou, jij nee, wou er nog nee, wat nee, over hij, zeggen. Hij, nou ja, wat ik, wat ik eigenlijk nog wilde zeggen over dat, dat gebaar van, uh, van Pelle. Um, daar reageert Koeman natuurlijk op van, nou ja, dat was richting de media. Ik denk dat er ook wel wat wrijving is geweest richting de trainer. Die, uh, die natuurlijk niet al te uh, aardig is geweest voor diverse spelers. Ook dat heeft uh, bij, bij wat spelers voor, voor gekrenkte egootjes gezorgd. Uh, heeft ja, maar dat gezorgd is dus dat onzin, zichzelf... want hij mag die lat hoger leggen als trainer. Toch, Ronald? Nee, natuurlijk, nee. Maar waar, wat, wat ik nu eigenlijk bedoel... is dat de groep eigenlijk ook wil laten zien... misschien wel aan de trainer... kijk, wij zijn wel een team en wij willen er wel voor gaan. Ik bedoel, ik zoek ook maar naar een, naar een oorzaak. Nee, ik vind ook dat Koeman de lat hoger uh, mag leggen. Het enige vervelende is... dat hij bij, uh, de woorden die hij na Zwolle heeft geuit... dat die natuurlijk een verkeerde uitwerking hebben gehad. Hè? Dat Stefan de Vrij is daar ja. de beste belichaming van, denk ik. En daar is Koeman zelf ook wel wat van geschrokken. En, en dus ja, waren er wel wat barsjes zo hier en daar... Ook intern. Nou ja, uiteindelijk ja. Uh, moet je door successen dit soort dingen lijmen. En zou dit een eerste stap kunnen zijn? En dat pellen belangrijk is. Ja, de, de afgelopen twee jaar en het jaar daarvoor met. met uh, of vorig jaar en het jaar daarvoor met Guidetti. Zonder, zonder goede spits was Feyenoord natuurlijk nooit gekomen. Waar het uiteindelijk tom, toch terecht is gekomen. Nu is er een mooi spreekwoord hè. Met een zwaluw, een zomer. Oh, toch geen woorden, maar daden. Dat is geen spreekwoord, <laughs> dat is een lied. Wat is er dan met die Zwaluw geld? Nee, nee maar, maar, maar, maar is dit een incident dat het ineens zo goed gaat... of is dit wel de omkeer? Nee, dat nee, probeer ik NAC. net uit te leggen. NAK? Ja, precies, dat wil jij ook zeggen, toch, Emiel? Ja, het het is NAK. Laat het nu eerst ook even zien tegen Krasnodar. Kijk, wat, wat er, denk ik, tegen die Russen gaat gebeuren... is dat Feyenoord heel veel de bal gaat hebben... dat er twee, drie vlijmscherpe counters komen... Ja, daar zal Fijner toch voor, voor moeten oppassen. En daar is geen nak. En, uh, maar goed, uh, je hebt gelijk. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Het kan een eerste stap zijn: het kan het, uh, het, het vertrouwen terugbrengen, zoals dat zo, zo heel mooi heet. Maar dat kan ook weer een, uh, een, een deuk krijgen na gewoon een uitschakeling in Europa. Dus niet te vroeg juichen. Maar dit was uh, voor het publiek zeer aardig. Heren bedankt. Graag gedaan. Nummer 2. Maar wat reed ze nu weer stabiel. En dan ziet het er niet zo dat Het is van A tot Z gewoon helemaal goed. Geen echte uitschieters. En je kunt ook zeggen allemaal uitschieters. En Adelinde Cornelissen haar tweede brons deze week individueel. Een uitstekend resultaat. De Nederlandse equipe haalde op de Europese kampioenschappen Paardensport drie medailles. En drie keer viel Adelinde Cornelissen met haar paard in de prijzen. Twee keer individueel brons en één keer zilver met de dressuurploeg. Na afloop kon ze haar emoties nog maar net binnenhouden. Ja, nee, nog geen tranen, maar ik ben wel heel, heel, heel, heel blij. Het zag er weer van, als van oudsheid zo mooi gelijkmatig. Voelde het ook zo? Ja, pff, het voelde echt super. Hij is zo fijn naar binnen. En hij liep die kuur en het ging op de muziek en het ging gewoon lekker. En als vanzelf en ja. Ja, je zat echt in het tempo. Dus was, was geen enkele te, te, te vroeg of te laat? Nee, volgens mij niet. Volgens mij klopt het. En zo vaak hebben we niet geoefend. Dus wat dat betreft, heel goed. Nu even rust voor Parsifal, want hoe ziet jouw programma eruit? Rust, we heb net heel veel rust gehad. Dus mijn programma, ja, ik heb eigenlijk nog niet echt nagedacht over een wedstrijdprogramma. Maar we gaan gewoon rustig verder opbouwen. Want we zijn natuurlijk in principe nog in opbouw. En uh, dat hij dit even meepikt is natuurlijk... Uh, Echt mooi meegenomen. Hoor. We gaan doorpraten over de prestaties van Adelinde Cornelissen. Dat doen we met Laurens van Lieren, afkomstig uit de dressuur. Tegenwoordig co-commentator voor de NOS op televisie. Laurens, goedenavond. Ja, goedenavond. Uh, Adelinde zegt echt mooi meegenomen. Dat zegt ze over haar prestaties met Parsifal. Betekent dat dat ze dit nog niet had verwacht? Nou nee, ik denk dat het voor iedereen redelijk onverwacht is dat zij zo weet te presteren. Het was op voorhand lang niet zeker of zij wel naar het Europees kampioenschap. ...zou kunnen komen. En uh, dat ze dat dan uh, uiteindelijk kan doen is mooi meegenomen... ...omdat zij natuurlijk altijd de toegevoegde waarde is voor het team. En de manier waarop ze dat gedaan heeft is uh, werkelijk formidabel. Ja, dat verhaal van Parsifal is natuurlijk de rentree hè, na een hartoperatie. Um, ja, jij kunt je ongetwijfeld voorstellen hoe emotioneel het is... ...voor een, uh, voor een dressuurruiter zoals uh, Adelinde. Ja, ze heeft sowieso een uh, heel moeilijk ja, seizoen gehad. Um, allereerst natuurlijk uh, de, de constatering van uh, de... Hartproblemen bij Pasival, Daarna een hele riskante operatie die dan uh, gelukkig uh, goed leek te verlopen. En dan een uh, hele voorzichtige opbouw. En uh, ja, toen dat uh, ook allemaal speelde, uh, gebeurde er ook nog iets met haar andere paard. Een paard wat ze achter de hand had uh, als uh, eventuele opvolger voor uh, Pasival. Dat moest zich nog wel bewijzen, maar in ieder geval uh, was zij daar toch uh, hard mee aan het trainen. Uh, die uh, kreeg een coliek aanval, een soort, soort ja, buikpijn, zeg maar, in ieder geval een verstopping. Uh, die is uh, geopereerd en dat is niet goed afgelopen en die is overleden. Ja. En dan uh, alles bij elkaar uh, ja, zorgde dat voor een heleboel uh, spanning en, uh, en natuurlijk uh, ja, een, een, een, een moeilijke tijd voor Adelinde. En uh, dat was, was ook de verklaring van de, de emoties na de bronsmedaille in de special ja. van was, uh, zaterdag. Dat uh, is de spanning en, bij dan de dan. ruiter zelf. Hè? Uh, Parcival natuurlijk, die is na die operatie ook uitvoerig getest. Maar was iedereen er wel dan van overtuigd dat hij weer wedstrijdfit was? Want ja, hoe weet je dat? Ja, nou goed, dat is dus uh, een, een overweging geweest uh, van de bondscoach uh, in samenwerking met het veterinair en het hele team rondom uh, Parsifal, die die operatie begeleid hebben. En uh, ja, of iedereen ervan overtuigd was, ik denk dat de buitenwacht uh, zeer sceptisch was. Maar uh, ik denk dat de bondscoach uh, Wim en, uh, ja samen met de medische staf een hele goede inschatting heeft kunnen maken op het uh, trainingskamp begin augustus. En die hebben we ook genomen en dat heeft ontzettend goed uitgepakt. Ja, jij hebt als kenner zitten kijken natuurlijk naar die kuren van deze week. Uh, heb jij nog iets van terughoudendheid gemerkt in de oefeningen? Nou, het is wel, ze heeft wel duidelijk een andere benadering gekozen. Het was uh, uh, ook uh, met het oog op de Olympische Spelen van vorig jaar... toen uh, zij verwijten kregen dat ze misschien wat te gedwongen reed. Ja, ik denk dat zij op een zeer ongedwongen manier uh, gereden heeft nu... met zeer veel harmonie en, en, en lichtheid. En dat was natuurlijk ook om, uh, om het paard uh, alle kans te geven om uh, op een comfortabele manier te presteren. Maar dat, uh, dat heeft ook zeker de, de prestaties, wat mij betreft, in ieder geval positief beïnvloed. Omdat het er heel, uh, ja, heel fijn en, en vloeiend uitzag. En uh, ik denk dat ze, ja, ik zou bijna durven zeggen, dat ze uh, hem eigenlijk beter voorgesteld heeft dan ooit. En uh, dat hij misschien nog wat meer aan kracht moet winnen om, uh, om uh, nog hoger te komen. Maar dat ze hem uh, eigenlijk. Ja, ontzettend goed heeft, uh, heeft weten te uh, tonen. Ja, en nu? Kan er nu echt definitief een streep door dat hele medische verhaal? Nou, ik denk dat dat uh, toch een klein beetje uh, een, een, nou niet een zorgkindje blijft... maar ze blijven natuurlijk toch wel uh, monitoren hoe dat uh, zich ontwikkelt. En uh, het feit is natuurlijk dat hij 16 jaar is. Het, uh, het niveau in de, de zuursport, uh, het afgelopen Europees kampioenschap... is ongelooflijk hoog geweest. Je kan niet uh, op halve kracht trainen, dus je moet zo'n paard uh, volop kunnen belasten. En uh, dat moet hij natuurlijk qua fitheid aankunnen en, en qua leeftijd ook weer goed kunnen verwerken. Dus uh, het is de vraag hoe zij nu uh, uh, verder gaat. Ik denk dat zij met het oog op het uh, wereldkampioenschap dus volgend jaar zeker nog door wil gaan. Maar richting de Olympische Spelen van uh, 2016 in Rio denk ik dat het een beetje een moeilijk verhaal wordt. Want dan uh, raakt het paard ook echt op leeftijd. Ja, Laten we ons nog even kort. Hè? Dat waren de prestaties van uh, Adelinde. Uh, ja, de, de, de, de, de grootverdiener op dit uh, EK, hoe kijk je naar de andere Amazones en Ruiters? Ja, ze hebben in principe heel goed gepresteerd. Vooraf werd rekening gehouden met hooguit brons. omdat Duitsland en Engeland toch wel erg sterk leken. En uiteindelijk eindigen ze heel dicht achter de Duitse equipe. Met een minimaal verschil. Ja, oké, okay, dan ga je natuurlijk altijd zeggen van goh, als dit, als dat. Dan hadden we misschien. Ja, zo denk ik niet dat we moeten denken. Ze hebben in principe op het top gepresteerd. Met Edward Gal en Adelinde Cornelissen voorop. Want die hebben wel met hun tweeën echt uh, het landenklassement uh, voor Nederland uh, ja, bepaald. Of in ieder geval positief, uh, zeer positief En uh, De debutante op dit kampioenschap was uh, Daniela Heikoop uit Rotterdam. En die heeft uh, een mindere Grand Prix gereden uh, dan we hadden gehoopt. Maar die zich daarna zeer goed gerevancheerd met een uh, mooie dertiende plaats vandaag in de, in de grote finale. Dus ik denk dat we al met al uh, heel uh, tevreden mogen zijn over... Uh, de Nederlandse prestaties in het weekend. Mooie laatste woorden Laurens, lang van Lieren was dat. Nummer 1. Terugleggen, inlopen van Polen. De redding, en nou Fernandes en die tikt hem erin. Nou, het was wel vrolijk uh, moet ik zeggen, maar dat, uh, dat is begrijpelijk uh, lijkt me. Ros de linkspoot, die schiet er moeiteloos in. Ja, want iedereen realiseert zich dat ze koplopers zijn in de divisie dit weekend. Dat wordt wel even wennen voor allemaal. Uh, en, uh, ja. en nu dus koplopen. Het is echt waar, PEC Zwolle staat eerste in de Eredivisie. De 2-0-7 op Kambuur was ruim voldoende voor PEC Zwolle. De ploeg profiteert van het puntverlies van PSV. En staat nu helemaal bovenaan. Helemaal alleen bovenaan, moet je dan ook zeggen. In de Eredivisie. Ik praat over het succes van PEC met de algemeen directeur Edward van Wonderen. Edward, goedenavond. Goedenavond. Zeg, staat die teletekspagina, 819, we kennen dat nummer allemaal, al in jouw televisiescherm gebrand? Ja, nou, in ieder geval op mijn telefoon. <laughs> Ik denk dat het iedereen dat de afgelopen, in ieder geval afgelopen twee weken, misschien wel drie weken, heeft gedaan... om eventjes uh, een screenshotje te maken van pagina 819. Ja, wat heb jij dit weekend allemaal meegemaakt rond die ploeg? Nou, uh, ja, wat heb je meegemaakt? Eigenlijk al een langere periode. Eigenlijk vanaf herakles uh, uh, Almelo uh, uit, dat wij uh, iets eerder speelden dan de rest. En uh, toen uh, bovenaan kwamen te staan en uh, die positie samen met PSV hebben ingevuld, uh, een periode. En uh, toen hoorden we dat uh, PSV speelde iets eerder, uh, dat, uh, zij, uh, dat de Hierakles op 1-0 stond. En uiteindelijk dan werd het dan 1-1. Ja, en dan uh, wordt iedereen echt wel de kriebels van, joh, het zal toch niet gebeuren dat wij hier straks winnen van Kamburen. Nou ja, natuurlijk een regionale uh, opponent. Um, en dat, maar dat gebeurde, we wonnen met uh, 2-0. En ja, en dan sta je gewoon los, twee punten los uh, op PSV en ik geloof vijf punten los op, uh, op Twente en Ajax. Ja, dat hoe studio, gaat dat dan, dat uh, Edward, hoe gaat dat dan in zo'n stad als Zwolle? Ik bedoel, is iedereen, staat die hele stad dan achter uh, Pek Zwolle? Ja, kijk, het is, het is zo dat iedereen heeft het er natuurlijk over. En dan is het bij, voor mij natuurlijk een stukje selectieve perceptie. Want mensen spreken natuurlijk mij altijd aan op voetbal. En ook mijn collega's spreken ze het aan op voetbal. Maar ik denk dat iedereen, zo voelt het ook weer als je het op Twitter en Facebook allemaal ziet. Iedereen in de stad met de club bezig is. En met de resultaten van, van vorig jaar ook. Het was natuurlijk ook een grote verrassing dat we op plek 11 zijn geëindigd. En dit jaar hebben we in de voorbereiding nog niets verloren. En uh, die lijn, uh, ja, die zetten we uh, voort. En uh, ik hoop dat we nog heel lang uh, op die, uh, die blauw-witte wolk uh, blijven zitten. Want het voelt wel goed nu. Ja, betekent dat trouwens ook dat de sponsoren, hè, de mensen die het geld moeten gaan schieten dadelijk, uh, dat die in de rij staan? Nou, niemand staat in de rij uh, zeg maar, om bij Pexvoller sponsor te worden. Niemand, Ik zeg altijd maar, niemand uh, staat morgens op en denkt van ik ga eens Pexvoller bellen om daar sponsor te worden. Dat moeten wij natuurlijk opzoeken. En, uh, en, en, en uh, nou, goed, die opportuniteiten moet je vinden. Maar uh, het, het, het, het wordt natuurlijk wel makkelijker. En ik denk ook wel dat een aantal bedrijven weet, ik wil even achter de oren krabben van... Mm, had ik van de zomer die keuze toch maar wel gemaakt voor Pexvoller. Uh, want uh, ja, die club, die ploeg, die staat natuurlijk wel heel erg in de, in de aandacht op dit moment. Ja, er zijn mensen die dat geen verrassing noemen. Uh, Arne Slot bijvoorbeeld, hè, die zei vorige week nog... Uh, de man die vorig seizoen trouwens nog de publiekslieveling was daar in Zwolle... Ja. die zei die koppositie is geen verrassing... want het is een resultaat van jarenlang goed beleid. Ja, daar zul jij het Absoluut. ongetwijfeld mee eens zijn. Ja, kijk, uh, en dat bedoelt hij waarschijnlijk ook uh, met name technisch uh, beleid. En, uh, en dat, dat onderken ik ook uh, volledig. Uh, er is natuurlijk een, een trend ingezet een aantal jaren geleden... Uh, toen uh, de club uit een slechte positie uh, in 2009 ongeveer weer, uh, nou, weer, op, weer, weer uh, zeg maar overeind getrokken moest worden. En toen is er een groep mensen opgestaan uh, en die hebben die club uh, uh, nou, uit, uit, uit, uit de blubber getrokken. Zeg maar. uh, en daar is ook een, een, technisch, uh, een technisch persoon bij, Bert Conteman, die uiteindelijk toen een start heeft gezet... ...samen met een, uh, nou, noem het maar even, een technisch hart, Erwin Rennemars er ook bij... En uh, die, hebben, die hebben daar de basis gelegd. En dat is uh, doorgebouwd uh, uiteindelijk uh, dit en afgelopen seizoen door mijn collega Gerrit Nijkamp. En, uh, en, en, alle, en alles wat er omheen zit hoor. Dat zijn niet uh, individuen die dat doen, dat doe je met een groep. En dat, dat, dat werkt nu zijn vruchten af en dat is heel mooi om dat, om dat te zien. Ja, voor en was... wij, maken, wij geven zeg maar, vanuit de rest van de organisatie, ondersteunen we dat technische, uh, de, ja, die technische groep uh, door, nou ja, goed, door te zorgen dat er voldoende geld is. En dat alles, alle dingen die er geregeld moeten zijn die goed geregeld uh, worden. Ja, Wordt er gedroomd in Zwolle op dit moment? Gedroomd? Gedroomd, ja. Nee, Zwolle maar zijn hele nuchtere mensen. En, uh, ah, maar we, nuchtere mensen kunnen iedereen... ook dromen, hè? Ja, we dromen. Oh nee, maar goed, ik denk dat iedereen lekker slaapt. Dat, dat, dat sowieso. En dan heb je mooie dromen. Uh, maar we dromen ervan gewoon om, om een stabiele middenmotor te, te worden in die eredivisie dat we nog heel lang zeg maar, uh, die, in die eredivisie mogen voetballen. En ik denk dat we daar al heel veel gewonnen hebben. Want het was natuurlijk vorig jaar zo is dat uh, toen wij promoveren als kampioen van de Jupiter League, dat iedereen zei van nou, dat, uh, dat, uh, die, die, die, die vallen we dat, uh, datzelfde seizoen wel weer uit. Um, en als je die mensen nu hoort praten, over Tex vol, ik, uh, ik heb de uitzending niet helemaal afgekeken van, van, uh, van studievoetbal. voetbal. Maar ja, daar word je toch wel blij van, dat uh, mensen nu volledig anders denken over, uh, over onze ploeg en over onze club. En nou, dat, dat hebben we mooi in de tas. Over dromen gesproken. Vorig, jaar werd er zelfs nog even, vorig seizoen was dat, werd er zelfs nog even gesproken over Europees voetbal. Europees, ja. Ja, he, heel ingewikkeld verhaal. Maar daar moesten in ieder geval de benodigde papieren voor worden afgeleverd in Zeist. Maar ja, ja. Nu, nu staan jullie gewoon bovenaan. Zijn jullie klaar ja. voor de Champions League? Ja, we zijn, we zijn klaar voor Europees voetbal. Niet dat we dat najagen. Ik heb daar zelf nog wel een, een, een mening over. Maar het had vorig jaar een hartstikke mooi cult geweest als we dat, als we dat hadden gered. En uh, nou, wellicht uh, komt die kans nog een keer voorbij. Maar we, we mikken dit jaar niet op, uh, op Europees voetbal, zeker niet. Daar zijn we nog, uh, nog, lang, niet, uh, niet, nog lang niet aan toe. We mikken gewoon op, uh, op, op direct uh, handhaven in de, in de Eredivisie. En, uh, nou, en, dat, en daar blijven we gewoon bij, als, als nuchtere uh, zwollenaar, om het maar even zo te zeggen. Blijft in elk geval een mooi verhaal aan jullie op uh, nummer 1 in de top 5 van ons op de zondagavond. Maar ja, dat heeft alles te maken ja. met die mooie prestaties. En bovenaan, in de, bovenaan op de ranglijst. En dat vindt iedereen natuurlijk fantastisch. En, uh, en daar genieten we zeker ook van. Het is niet dat het ons niets doet, we zijn daar hartstikke trots op. En, uh, en daar genieten we in ieder geval nog, uh, nog een week van. Edward, dankjewel voor de reactie. Edward van Wonderen, de algemeen directeur van PECSwollen. Graag gedaan.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 Say the man is crazy on the coast. Lord, there ain't no doubt about it. Veel was dat met Spanish Stroll. Morgen start in Rio, het uh, Rio de Janeiro, het WK Judo. Voor het eerst is dat uitgesmeerd over een hele week. En zondag wordt er afgesloten met het WK voor landenteams. Daaraan doet Nederland mee met de vrouwen -equipe. En die werden in april Europees kampioen in Budapest. Maar voor het zover is, volgen er eerst zes dagen met individuele strijd. Veertien gewichtsklassen, zeventien Nederlandse deelnemers. Mooi moment om eens even vooruit te blikken met de twee bondscoaches. Rio de Janeiro is de komende jaren de place to be op sportgebied. Dat voel je wanneer je door de stad loopt. Het WK voetbal volgend jaar, de Olympische Spelen van 2016. Het staat hier allemaal met zwarte letters omcirkeld in de agenda. Maar eerst is er nu aandacht voor het WK judo. Met een Nederlandse equipe van maar liefst 17 judoka's. 8 mannen, 9 vrouwen. En over die laatste groep gaat bondscoach Marjolein van Uden... Marjolein, wat voor WK gaat dit worden? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Het is een vrij jong team wat we hebben. Maar er zitten zeker mooie kanshebbers bij. Uh, het enige probleem is dat we nog niet kamp hebben met blessures. Ja, dat zorgt voor nogal wat grijze haren bij de bondscoach. Een van die geblesseerden is Kim Polling, een fenomeen dit jaar. Ze kwam terug van de blessure en won in 2013 vervolgens alles, maar dan ook alles. Een fenomeen dus. Als ik zo moet zeggen, het is ongelooflijk wat zij gepresteerd heeft. Ja. gaan alles winnen wat er te winnen valt. Dus dat, dat is ongekend. Ja. Het lijkt wel een soort sprookje. Ja, het is denk ik ook een sprookje. Eh, ik heb ook al gezegd, dit jaar is het er eigenlijk niet zo heel veel meer. Het ze kijktsje, natuurlijk ook nu de wereldtitel, ik begrijp het. Maar wat je dit jaar al hebt gedaan is al. al... Ach, ongekend. Vorige maand raakte Polly geblesseerd aan haar knie. En dus sloeg bij de bondscoach even de schrik om het hart. Maar Polling herstelde snel. De revalidatie deed wonderen. En nu gaat het met haar? Ja, goed. Dat is goed voor. We hebben niet heel erg veel genoemd. Dat moet ik ook altijd toegeven. Maar in hoofd is het helemaal prima. Is zij, kan zij 100%? Uh, ik denk als zij daar staat, wel. Ja, zij kan niet, anders lijkt het wel. Hè? Nee, zij kan, nee dat, dat kan zij niet. Kent zij een rem? Heeft zij dat? Niet als ze daar eenmaal die massa op zich gaan hebben. Nee. Dan de Nederlandse mannen. De hamvraag voor de bondscoach Maarten Arends is natuurlijk... Op wie moet ik mijn geld zetten? <laughs> ja, dat moet jij weten. Op wie jij je geld wil zetten. Nou, ik denk aan Dex Elmond en Krol. Dat zijn de, de twee uh, hoogstgeplaatste mannen. Tweede en derde. Dus, uh, ja, dat zijn de enigen die echt gerend zijn. Dus Het uh, ja, is logisch dat je daar je geld op zet. Ja. En die gaan ook gewoon echt voor goud? Ze gaan voor een medaille. Daar ga ik voor. Jij wil die druk niet te nee, hoog leggen? Nee, niet te hoog leggen. Je. Dus we zijn allebei al twee keer tweede van de wereld geweest. En om laten te zeggen dat het enige wat geld gaat is, vind ik echt onzin. Ik heb gewoon een medaille, dat is heel goed. Dan zijn we hier in Rio. Ja, over drie jaar is hier ook zo'n toernooitje, ja. wat geloof ik wel aardig is. Ja, een toernooitje, ja. over drie jaar. Ja. Is dat iets wat meespeelt? In jou? Nou ja, Natuurlijk is dat meespeeld. Wat ik doe je dat... daarmee? Nou, ik denk dat het goed is dat we hier al een paar keer geweest zijn voor de spelen. Je moet toch een beetje wennen aan de stad. Zoals je ziet, het bruist hier nogal. En, uh, ja, daar moet je wel aan gewend zijn. We zijn uh, ook al in Sao Paulo geweest om een beetje, te, uh, ja, een beetje gewend te raken met Brazilië. Maar ik denk dat het goed is dat hier een WK is. Ja, met het oog op de Spelen 2016. Ja. Echt ideaal is het natuurlijk voor niet in End en Het is een Ik heb het liever in, in Londen of in Parijs. Lekker dichtbij en lekker makkelijk. Maar met het oog op de Spelen 2016 is het. Uh, ja. Morgen. Dan begint het toernooi dus hier in Rio. En traditioneel gebeurt dat met de allerlichtste mannen en vrouwen. Voor Nederland trouwens alleen mannen, Mikos, Salmine en Jeroen Moren mogen als eerste de mat op. Hey, sun, Jeroen Mooren, hoe gek is dat om altijd maar weer die eerste te moeten zijn die de mat op moet? Uh, nou, dat is iets waar ik al heel lang aan gewend ben. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet beter dan dat ik uh, altijd de eerste dag moet. Ja, maar is het fijn?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 Ja, het is wel eens anders geweest. Voor de Spelen had ik uh, last van mijn knie en daarvoor heb ik lang uh, last gehad van, uh, van een schouderblessure. Maar uh, nu ben ik gewoon helemaal fit en uh, ik heb er zin in. Zes jaar geleden werd Ruben Houkes wereldkampioen in die klasse, min 60 kilo. Dat was ook hier in Rio. Een kunstje dat Moren maar wat graag zou willen evenaren. Ja, er zijn een hoop, te een hoop goede tegenstanders hier, echt lastige tegenstanders voor mij, maar... Er is dus niemand waar ik niet van kan winnen. Dus uh, ja, ik ga er gewoon voor om elke wedstrijd te winnen. En dan hoop ik inderdaad dat scenario het even ben, ja. Ja. Ja, Fysiek ben je fit, mentaal is het goed. Ja. Ja, als er een moment is. Ja, nou, we gaan het zien. Nou, voorbeschouwing was dat op het WK Judo in Rio de Janeiro. Dat gaat dus morgen van start. Duurt de hele week. En dan zondag die afsluiting met het WK voor landenteams. Dan heb ik nog een wielerbericht voor u op de valreep. Nicholas Roach heeft de tweede etappe in de Vuelta gewonnen, de Ronde van Spanje. Roach reed in de laatste kilometer van de slotklim weg bij Daniel Moreno en bereikte solo de finish. Bauke Mollema was de beste Nederlander, hij kwam als negende over de finish. en De kopman van Belkin klom in het klassement naar de twintigste plaats en staat nu op 49 seconden van de nieuwe leider, de Italiaanse favoriet Vincenzo Nibali. Einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen kunt u gaan luisteren naar Met het Oog op Morgen. Gepresenteerd door John Jansen van Galen. En morgenavond zijn wij er gewoon weer om tien uur. Ik wens u nog een prettige avond.